Dit is door al negens met het NOS-journaal. De autobranche is niet blij met de plannen van staatssecretaris Wiebes... om de bijtelling van leaseauto's te verhogen. In 2016 vervalt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting... voor volledig elektrische auto's. Die krijgen een bijtelling van 7%. Voor semi-elektrische auto's gaat de bijtelling omhoog naar 14%. En auto's met alleen CO2-uitstoot krijgen een bijtelling van 20 of 25%. De BOVAG verwacht dat lease-rijders straks massaal voor plug-in-hybrides kiezen en dat dealers die zulke auto's niet in het assortiment hebben fors minder omzet zullen maken. Bovendien vraagt de BOVAG zich af of het milieu gebaat is met al die hybrides. Ze kunnen ook gewoon op benzine rijden en er is geen stimulans om alleen elektrisch te rijden, zegt de BOVAG. Een levenslange gevangenisstraf is volgens de paus een verborgen doodstraf. Dat heeft paus Franciscus gezegd in een ontmoeting met een delegatie van de IADP, de Internationale Strafrechtorganisatie. Op de bijeenkomst hield de paus een toespraak over de problemen in de gevangenissen over de hele wereld. Hij definieerde levenslang als een verdekte doodstraf. Ook nam de paus veldstelling tegen de doodstraf zelf en hij verwierp alle vormen van marteling als een perverse passie die sommige mensen hebben. De aanklager in het proces tegen Radko Mladic mag van de rechters van het Joegoslavië-tribunaal nieuw bewijsmateriaal inbrengen. Het proces tegen de voormalige Bosnisch-Servische commandant duurt daardoor langer, maar dat is aanvaardbaar, zeggen de rechters. Nieuwe bewijsmateriaal komt uit een onderzoek naar een massagraf dat vorig jaar werd ontdekt. Er bleken 435 Bosnische moslims in te liggen die begin jaren 90 door Bosnische Serviërs zijn vermoord. Het proces tegen Mladic begon twee jaar geleden. Hij staat onder meer terecht voor de moord op duizenden moslims in Srebrenica in 1995. Feyenoord is in groep G van de Europa League tegen zijn tweede nederlaag in drie duels aangelopen. De Rotterdammers verloren in Kroatië met 3-1 van NK Rijeka. Het weer veel bewolking, plaatselijk motregen. En vannacht wordt het 10 graden. Morgen overdag blijft het grotendeels bewolkt met motregen. En smiddags wordt het dan zo'n 15 graden. Dit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 Als de singer-songwriters zijn verdwenen, dan gaat het, uh, het uh, volumeknopje toch wel richting de 10. En dat hebben we gedaan ook uh, met uh, het werkje van uh, de heren van de Ethereal. Het is klaar. Het voert ons verder terug in de tijdmarkers uh, van Dam. Want uh, wij hadden toen uh, een uh, programma wat we met z'n drieën deden. Met Menno Hoekstra erbij, die was gisteren nog jarig geweest. Menno van harte, jongen. Uh, hij is ook degene geweest waarom wij Chef Special hier ooit in de studio hebben gehad. Maar, wat heeft die Menno Hoekstra nog meer gedaan? Hij heeft toen gezegd van, nou we willen toch iets gaan doen met de rob Akda Award. En dus gingen Marcus van Dam en ik in 2009 voor het eerst naar het Patronaad... om daar wat, wat opnames te maken, dus wat meer het gesproken woord... En dus er kwamen in de tweede voorronde een, een, een aantal luidruchtige heren tegen. Toen was Menno Hoekstra er wel bij. Uh, en die heren noemden zich ethereal. En ja, wat gebeurde er? Nou, uh, luister zelf maar, want we hebben de opname nog van de introductie op die avond. Let op! Wij maken ons op voor de zesde en laatste band die de boel nog eventjes van kundig gaat aftimmeren. Fijne vriendjes en vriendinnetjes. En, uh, we hebben, ik zei bij de vorige band al, altijd leuk om oude bekenden te zien bij de Rob achterhoort hier op het podium. Maar vandaag hebben we er eentje op de drums die voor de zesde keer hier is. Jawel, zes keer, geef hem even een applaus. Elko. En dan met z'n vierde band. Vier band. Wauw, hij heeft ook al een paar keer in de finale gestaan. En we hebben nog iemand die eventjes in het zonnetje moet staan, want Daniel die is voor derde geworden onlangs bij de Nederlandse kampioenschappen. Grunten! Grunten! Grunten! Het zijn sowieso vijf jonge getalenteerde muzikanten die de complexiteit en melodie van Scandinavische trash death metal combineren met de brute kracht van Amerikaanse metalcore. Heb je hem? Ze hebben één doel en dat is overdonderende muziek maken die iedere liefhebber met open mond kan laten genieten. Een uniek bandgeluid met een kracht die door weinigen geëvenaard wordt. Een band die een live performance neerzet. die niet, die niet snel vergeten wordt. Een band vooral die geen enkele metalhead onbevredigd achterlaat. Dit is Hetherio! En zo begon het dus. En Toen zat ik dus in de zaal en toen dacht ik van... wat krijg ik nou weer voor, de, voor een bak herrie over mij? Nou, dit is het dus. En dat was dus uh, volgens mij uh, de Relentless uh, Revelations of uh, dat andere nummer waar uh, ik ben er altijd mee in. Vreselijk in de war mee. Maar dat was uh, de introductie destijds uh, van uh, Ethereal bij de Rob Word. We gaan het natuurlijk niet allemaal uh, doen. Uh, een andere band uh, die, uh, die we in het uh, grijze verleden ook vaak in het zonnetje hebben gezet. Maar ik heb hem weer even opgepoest en af, uh, uh, uh, ja, meer of meer afgestoft en opgepoest. Moet het wel goed zeggen: Trip to Dover. Het, uh, ze hebben destijds een EP gemaakt, Vegas in Berlin. En dit is B. Juliet. Empty conversations, words with connotations You fake knight on a rhyming horse, piracy poets envy you Your ears are just pretending, your eyes never attending You seem gifted like a child, but hurt like men always do Als in één keer afgelopen. Ha! Ik zag het al aankomen. Ik denk, hé, hey, we hebben weer zoiets van een, een fijne trek. Maar eh, normaal gesproken moet hij eigenlijk gewoon eh, zo klinken. Ik ga hem even eh, via een andere manier eventjes, eh, helemaal laten horen. Eh, dit is een beetje eh, B. Wat, eh, wat ons eh, af. Eh, kijk, want het, het nummer dat duurt veel langer eigenlijk. Niet die 2 minuten 17. Hier ook al 2 minuten 17. Nou, weet je, ik, eh, ga het, eh, ik geloof het allemaal wel. Uh, nu ook uh, eentje die eigenlijk min of meer eerlijk gezegd uh, meedeed uh, in, uh, in de richting van, uh, ja wat moet ik eigenlijk zeggen, ook uh, van Ethereal. Dat is een, uh, een uh, band uh, geformeerd rondom John Ruiter. Eigenlijk is hij uh, degene die, uh, die het doet. Uh, ook hem heb ik uh, eens even aan het werk uh, gezien. Hij is hier ook uh, geweest om uh, wat te vertellen over uh, Third Machine. En dat is... Nou, eigenlijk wel een beetje in het wat uh, in het voorportaal eigenlijk van Ethereum. Ethereal is uh, wat meer het uh, verlengde. Nou, uh, oordeel zelf, maar dit, uh, dit uh, is Petrified. Thank you so Met onder andere Ingrid van Leningen en Benny van der Plank. Want dat zijn zomaar even wat bandleden die hier deel uit van maken. Daarvoor hoorde je de Third Machine Petrified. Een echte Haarlemse Heldenband. Want ze komen uit de omgeving van Haarlem. Uh, Ethereal komt er even naar buiten. De Bollenstreek, daar komen zij weer vandaan. Uh, dat geldt niet voor deze band. Want die komt uit IJsselstein en Nieuwegein. Ik ben erop gewezen op een, een of andere manier. Een man die uh, zich eens de fan noemt die uh, begeleidt deze band. En Graced uh, is de naam van de band. Maar het is wel heel erg leuk om even te horen. Ben je stevig ook weer aangezet. Er is een uh, hele tijd even een uh, eind gekomen aan een uh, blokker van uh, wat rauwe muziek bij Alternative VM. Hebben we dan ook wat anders op het repertoire staan? Natuurlijk, hier is o to The Quiet. Dat is even wat anders. Every time. Het was Duncan Idaho met uh, een track van het laatste album Riddles. Uh, we zijn er uh, door wat, uh, wat, wat, wat, wat er gaat. We hebben er nog eentje. En uh, dat is uh, deze van uh, Uberg. En uh, een band die niet meer bestaat. Maar de muziek is er nog. In Uniform Child. Wat voor ons betreft tot volgende week. You say you wanna grow old with me. But I just wanna stay young.